Meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een zelfmoordaanslag vlakbij Bagdad zijn zeker 43 mensen om het leven gekomen... en zeker 40 mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn leden van een soenitische militie, Sawa. Die militie was ooit een bondgenoot van al Qaeda, maar streed de laatste jaren met de Amerikanen tegen al Qaeda. Mogelijk is de aanslag van vandaag een wraakactie. Op het vliegveld Farnborough in Engeland is vanochtend een Boeing 787 Dreamliner geland. Het is de eerste keer dat zo'n vliegtuig buiten de Verenigde Staten komt. De Dreamliner is gebouwd van heel lichte materialen waardoor het veel minder brandstof gebruikt. Er kunnen zo'n 250 passagiers in. Het toestel dat in Engeland is geland is een testmodel. Het vliegtuig moet de attractie worden van de luchtvaartshow die komende week in Farnborough wordt gehouden. Het kamp van de Nederlandse militairen in Derawood is vanochtend met een korte ceremonie overgedragen aan de Amerikanen. De basis Camp Hadrian was na Camp Holland... de grootste basis van de Nederlandse militairen in Oeroeskan. De overdracht van Camp Holland aan de Amerikanen... en daarmee ook het commando over Oerushkan is over twee weken. Een verbod in Groot-Brittannië op het dragen van een burka is erg onwaarschijnlijk. Dat zegt de Britse minister van Immigratie, Green. In een krant noemt hij het nogal on-Brits om mensen te zeggen wat ze wel en niet mogen dragen als ze op straat lopen. Het Franse lagerhuis ging afgelopen week akkoord met een burkaverbod... Die wet wordt van kracht als ook de Franse Senaat er over twee maanden mee instemt. In Amsterdam is een insect ontdekt dat nog niet eerder in Nederland voorkwam. Het is de Chicada Orni, een klein groen insect dat een krakend geluid maakt. Normaal leeft het beestje in het zuiden van Europa. Mogelijk is de cicada Orni meegereisd met een toerist of zat hij in een uit Zuid-Europa geïmporteerde plant. Het weer, stapelwolken en zon, het is 22 tot 25 graden, vanavond 15 tot 18 graden. Dit was het in Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee Zandvoort de zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Dat gaat even niet door. Dat gaat even niet door. Crash hebt niet. Vier minuten over twaalf. Welkom bij de zomer. op uh, zondag bij ZFM. Een klein stukje uit de computer gedraaid. Heeft ook wel zo zijn Dan heb ik uh, nog niet eens alles klaarstaan. Dat is echt uh, dramatisch. Dat moet, er, uh, dat moet ook helemaal niet. Normaal gesproken hoor je gewoon hier uh, binnen te komen. En hoort alles uh, gewoon klaar te staan. Maar nou heb ik uh, iets uh, uitgelegd uh, gekregen gisteren. En dan moet ik toch eventjes uh, gaan afvragen hoe dat nou precies zit. Daar ga ik uh, zo eens even fijn aan uh, knutselen, maar dat doen we uh, nu vooralsnog even nog niet. Uh, 18 juli vandaag, straks uh, gaan we natuurlijk ook uh, aandacht besteden aan het honkballen. Vandaag uh, Japan tegen de Verenigde Staten. Japan dat gisteren verloor van het uh, Nederlands honkbalteam met 10 tegen 9. Het gebeurde wel vrij laat in, uh, in een paar uh, beslissende innings. En Nederland is daardoor uh, ja, min of meer winnaar geworden van de Haarlem Honkbalweek. Uh, dat deden ze al eerder in 2004, in 2006 en dus nu ook dit jaar, de derde keer alweer. En straks mag het Nederlands honkbalteam nog een wedstrijd spelen. En dat mogen ze te doen tegen Cuba, als ik het uh, wel heb. Dus dat is de afsluitende potje honkbal vandaag in de Haarlem Honkbalweek. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er zes ploegen mee zouden doen... Maar uh, de Venezolanen kregen het niet voor elkaar. En daardoor was het dus gewoon heel duidelijk dat dat feest niet doorging. En dus moesten ze met vijf uh, landen aan dit toernooi gaan meedoen. Nou, vandaag is het 18 juli. Goed dat, uh, dat we weer er zijn. 199 uh, dagen zijn er geweest. En dat betekent dat er nog 166 over zijn. Dat is wel heel erg leuk. 199 en 166. Verschil van 33. Dus ze zitten al ruim over de helft. Vandaag jarig. Esther Vergeer, zij is een wordt vandaag 29 jaar. Michiel Huisman, Nederlands acteur, wordt 29 jaar. En Vin Diesel, Amerikaans acteur, wordt net zo oud als ik. Ja, hij is net zo oud als ik nu. 43. Richard Branson is vandaag ook jarig. Dat is de man van Virgin. Je kent hem wel van het label, maar tegenwoordig ook van een vliegtuigmaatschappij. En sterker nog, hij heeft zelf ook nog een radiostation. Dus dat... ...is wel een heel opmerkelijke man. Deze Richard Branson en hij is een Brits ondernemer en wordt vandaag 60. De drummer van de Golden Earring, Cesar Zuidenwijk, ...viert vandaag zijn 62e verjaardag. Karel de Roy, de helft van Mini en Maxi. Hij is dan Mini, 64 jaar. Nederlands entertainer eh, Paul Verhoeven. Nou, dat hoeft geen uitleg. Nederlands filmregisseur van onder andere Soldaat van Oranje Zwartbroek... ...72 jaar is geworden, maar natuurlijk ook van de hele bekende films... Basic Instinct En natuurlijk ook Robocop Die heeft hij ook op zijn naam staan Zegt nog wel wat Hij wordt vandaag 72 jaar Vandaag is ook nog een echte legendejarig Een levende legende nog wel te verstaan Want Nelson Mandela wordt vandaag 92 jaar Ik ga toch even zo direct iets op YouTube uh, proberen Even voor elkaar uh, te, te krijgen Dat is wel leuk Want uh, ja, als het uh, Mandela is Dan ga ik even, wat, uh, ga ik even sleutelen Dus dat uh, komt, wel, uh, komt wel goed uh, wat zijn de gebeurtenissen vandaag door extreme hitte op dinsdag 18 juli 2006? Wat dat uh, verhaal verschilt deze zomer niet zo gek veel. Nu is het even iets wat wisselvalliger. Het is ook ietsje minder warm, maar in 2006 hadden we een hele hete zomer. Twee doden zijn ertoe gevallen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse, die overigens deze week van start gaat. Dus uh, het is ook weer even kijken hoe het weer gaat worden. En dat horen we straks om half één. Op maandag 18 juli 1994 verwoest een autoboom het Joodcentrum in Buenos Aires. Er vallen 95 doden en ruim 200 gewonden. En op donderdag 18 juli 1991 wordt de Belgische minister van staat André Kals in luik doodgeschoten. Dan op uh, maandag 18 juli 1977 in de nacht van 17 op maandag 18 juli 1977 steekt een geestelijk labiele man de villa van oorlogsmisdadiger Pieter Menten in Blaricum in brand. En op vrijdag 18 juli 1969 rijdt senator Edward Kennedy bij Chepa Quiddick... ...dronken met zijn auto in het water waarbij zijn passagier Mary Jo Coppens... Uh, ...moeilijk uit te spreken, om het leven komt. En dat was altijd de reden geweest voor uh, senator, uh, senator Edward Kennedy... waardoor hij nooit meer president van de Verenigde Staten kon worden. Dus dat uh, is een heel belangrijk wapenfeit, vrienden. Wat gaan we doen? Natuurlijk heel veel uh, bekende, uh, nou, bekende dingen in dit uh, programma... maar we hebben een nieuw onderdeel in dit programma toegevoegd... en dat is op elk half uur een dance classic uit het verleden. De, uh, mensen die uh, op Facebook en op uh, Hives uh, kijken... die uh, hebben de aankondiging al gezien. Dus om half 1, half 2, half drie en half vier. Dus een echte ouderwetse dance classic uit de jaren tachtig. Want namelijk, dit station bestaat twintig jaar. Maar het is voortgekomen uit een aantal uh, Zandvoortse piratenstations. Die zich lieten inspireren door een aantal Amsterdamse radiostations. En Die waren altijd bedreven in het uh, uh, draaien van dat soort muziek. R&B, soul, uh, R&B, funk, uh, noem maar op. En dat is een beetje dat oude werk uh, wat je dan uh, op die half uur dus, uh, straks na het weer gaat horen. Dus... Dat allemaal in dit programma. De zomerse zondag bij CDFM. Maar we hebben natuurlijk ook nog een hele mooie klaarstaan hier: swamp met The Edge of Heaven. dit uh, verhaal. Uh, dan hebben ze zo'n hele mooie uh, instrumentje bij CFM. Maar dat werkt op de computer. En dan kan je toch niet gelijk meteen ook op internet zitten. Ja, dat, uh, dat, dat wist ik van tevoren. Dus wat noemen we dan? No noemen we zo'n iemand? Een prutser. Ja, ja, ja. Goed. Uh, het was al van box overigens met uh, Cinder Shell. Daarvoor Wham en The Edge of Heaven. Of het The Edge of Heaven wordt voor... Uh... De Japanners en de Amerikanen vandaag, dat horen we nu van Joop van Nes... ...want die zitten kijken bij de Haarlemse Honkbalweek. Joop, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Jaap En mijn uiteraard. Um, ja, wat wil je eerst weten, gisteravond of de wedstrijd van nu? Nou, uh, ik, had dat al, uniek, ik had het een beetje verklapt al dat het Nederlands team, okay. het, het Nederlands team had uh, gewonnen... ...maar uh, jij hebt het uh, verhaal natuurlijk van dichtbij beleefd... ...dus ja, jij kan het uh, gevoel nog beter overbrengen, denk ik. Kijk, Nederland heeft inderdaad gewonnen natuurlijk, daar gaat het wel. Maar waarom? De manier waarop is eigenlijk uniek, in ieder geval in de historie van de honkbalweek. Want Nederland is namelijk kampioen geworden door een tiebreak. tiebreak in het honkbal, dat is in de Olympische Spelen van Peking 2008 eigenlijk in het grote basketbal doorgevoerd. Daarvoor was het al een keertje op WK voor junioren. Hoe werkt dat? Nou, als in de negende inning alles gelijk is, en dat was het gisteravond dus, dan gaat in de tiende inning, mag de coach bepalen welke mensen, waar hij begint in de slaglijst, hij zet twee mensen op het eerste en eindje op het tweede honk. En dan gaat de nummer drie, die gaat slaan. Zo heb je dus twee mannen dronken en nul uit. En dan gaan we spelen. Dat mag de tweede coach Iden Nou, En Dat is dan die tiebreak. En in die tiebreak heeft gisteren Nederland dan met 10-9 van Japan gewonnen. Maar toch eigenlijk wel een beetje achtergestaan te hebben. Want ze stonden, uh, even kijken, 4, 7, 8, 9, 8 uh, tegen uh, 7. En later werd er dus gelijk in die 9e inning. En toen die tiebreak, daar schoorde Japan één keer en Nederland twee keer. Dus dat, daardoor, door die winst, kan Nederland niet meer ingehaald worden. Want uh, ze hebben nu uh, vier punten voorsprong op uh, Cuba. En zo meteen, om drie uur begint de wedstrijd. Cuba Nederland. Nou ja, dan kan Cuba winnen wat ze willen, maar Nederland heeft in ieder geval de 25e, de jubileum, ongeveer week, gewonnen. Het is lekker voor de, ah, voor, nee. de, voor de organisatoren, denk ik, zo. Nee, nee, nee, ja, want het zit gewoon nu al vol. <laughs> dat is ook niet zo moeilijk. Nee. De vader komt helemaal vol, als Nederland speelt in ieder geval sowieso. Ja. Um, dus dat maakt niet zoveel uit voor de organisatie. Uh, we zijn nu aan het kijken naar uh, de wedstrijd uh, Japan tegen uh, Team USA. We zitten in de gelijkmakende zesde slagbeurt. En ik zal het verklappen dat de stand op dit moment 4-2 is voor Japan. En Japan is nu aan het slaan. Japan dat kwam uh, al in de eerste inning met 1-0 voor. We verdubbelden dat in de derde inning. En, uh, zal ik dat goed? Uh, nee, nee, kwam achter in de tweede inning met 2-1 en maakte in de derde inning gelijk. Zojuist de vorige inning maakte Japan twee punten, vandaar dat het dan nu 4-2 is. En de, uh, gaat nu de eerste man van Japan is uitgegaan op een uh, actie van uh, de, de tweede honkman naar de eerste man. Eerste nul voor Japan. Nu staat, even kijken, in het slagperk. Uh, dat kan ik zo zien. Dat is uh, Kazuri Murai, de korte stop. Hij heeft een gemiddelde van 1-4-9. Dat is niet al te hoog. Maar hij speelt wel constant. Hij is, heeft nu aan zijn broek al een twee-wijd. Dat vindt een slagman de lekker natuurlijk. Hij zal de, de pitcher eens een keertje een slagbal moeten gaan gooien. Daar komt hij ook aan. Hij slaat hem, maar hij slaat onder de bal. En dat betekent een foutslag. Eerste slag voor uh, Murai. De pitcher gaat nu weer even klaar met de catcher. Hij komt, er komt die bal. Een slechts, slechts 86 mijl per uur, dat is toch nog een hoop, dat is uh, dik 130 km per uur. En uh, nu gaan ze weer even in Klaas, tekens worden geschreven, dan komt die bal, als is een lage bal, wel op, op de goede hoogte en dat is de tweede slag, volle bak gezegd. Goed, drie, drie wijs, twee slag, kijken wat hij nou gaat doen, die hebben we nog heel eventjes mee en dat is een wijs slag. Moera uh, uh, mag naar het eerste uh, de eerste hong En de nummer 25 komt nu in slag. Goed, dan gaan we het later even over de RBA. Nu terug naar uh, Stamford. Het is Stamford 4-2 in het voordeel van Japan in de gelijkmakende zesde inning. Dat was Joop van Nes. Straks horen we natuurlijk uh, het verdere verloop van deze pot hondbal tussen Japan en de Verenigde Staten. In het voordeel dus nu voor Japan met 4-2. Dat hebben ze wel nodig. na de hectische overwinning, of de hectische verlies moet ik zeggen, van het Nederlands team. Ze hebben in de tiebreak, dat heb je gehoord van Joop, hoe dat gegaan is. Op hun, ja, Sodomieten gegeven, of het platholische gezegd. Ik kon nog dat al aan. Nelson Mandela is vandaag 92 jaar. Ja, en je hebt hem al een beetje gehoord in dat nummer van Alphabox. Ik moest even een, uh, goede ja, een goede versie opzoeken. Want het, uh, dat is mij geheel ontschoten vandaag, uh, dat de goede man uh, 92 is geworden. Maar de Simple Minds die hebben er destijds ook een song over gemaakt. Maar dat was meer om hem uit het uh, cachot te krijgen. Uiteindelijk is dat natuurlijk ook gelukt. Hier is Mandela Mandela Day. Dat was hem dus. Uh, Simple Minds met Mandela Day. Het is uh, bijna een minuut voor half één. Dat betekent dat we nog eventjes moeten gaan kijken naar het weer. Alleen, ik kom een beetje dus uh, in de knoop te zitten met uh, het een en ander. Maar goed, dat ga ik nu even oplossen. Voordat, het, uh, voordat dat weer, uh, weer helemaal niet uh, werkt. Ik, uh, ik had beloofd dat ik iets klaar zou hebben. Nou, dat hebben we ook zeker klaarstaan. Maar dan doen we dat even op een andere manier op Want anders dan horen we straks meteen wat er al klaar staat. Dat lijkt me ook niet echt bevorderlijk. Ziezo, dat is geregeld. Gaan we eerst even kijken wat het weer gaat doen. Want het is inderdaad alweer bijna half één. En dan moeten we ook even kijken wat hier het weer gaat brengen voor de komende dagen. Hoe ziet het eruit de komende uh, twee dagen? Eigenlijk heeft Lex van der Hoorn al de weersverwachting ook voor dinsdag al opgesteld. Dat is ook wel heel erg mooi. Nou, dan noem ik ze alle drie. De dagen vandaag eh, is het zonnig, zwakke aan matige zuidwestenwind. Maximum temperatuur is 22 graden. Maandag eh, is eh, het wat eh, met wat sluierbewolking ook zonnig. De zwakke, meest zuidelijke wind in de maximum temperatuur loopt dan iets omhoog. Namelijk naar 26 graden en dinsdag wordt het nog een tikje warmer. Dan is het vrij zonnig, zwakke zuidelijke wind in de maximum temperatuur bedraagt dan 28 graden. De maalemiddagtemperatuur is uh, 21 graden en de zeewatertemperatuur langs de kust is 20 graden. Dus dat weet je dan ook weer. Um, ik heb, had al gezegd dat we uh, rond uh, de klok van half 1 op elk half uur één Dance Classic gaan draaien. Nou, dat, uh, gaan we ook zeker, uh, dat ga je ook zeker weten, want het uh, duurt maar liefst 6 ja. minuten. Hij komt uit 1984. En ik heb het over Sint Plesjes. En Letterville. She me nummers achter elkaar, De uh, Faster van Houses uit uh, Amsterdam een band uh, die nog erg jong is en nogal uh, melancholische songs uh, voor het voetlicht uh, brengt en dit was er een van van het uh, album wat ze hebben uitgebracht, het EP'tje eigenlijk eerlijk gezegd, het heet uh, End of Story, het is ook al een uh, hoopgevende titel eerlijk gezegd maar goed, uh, dat is ook de stijl van de muziek. Ik vind hem uh, bijzonder uh, mooi. En anders zou ik hem ook niet hier uh, bij zien of ten tentoon spreiden. Dat is sowieso uh, één ding van het uh, verhaal. De andere kant van het verhaal leert ons dat wij om half, op elk half uur een danceclassiker hebben. Simplicius uh, trapt af. 1984 was het jaar van uh, Simplicius met Letterfield. Het uh, nummer wat uh, toch wel menigheen op de dansvloer deed belanden eerlijk gezegd. En zo hoort het ook. Uh, het is uh, tien over half uh, één. Inmiddels dan doen we nog even één uh, plaatje. Eens kijken of, dat, of het werkt hoor. Ik moet, al, ik moet maar afwachten. Uh, is Leonie Meijer is uh, halve finalist uh, van uh, de Grote Prijs van Nederland uh, geworden. En dit nummer heet Dreamy. leuke muziek op die zondagmiddag. Uh, dat was Leonie Meijer. Zij gaat meedoen in de halve finales van de Grote Prijs van Nederland met het nummer Dreamy. Straks staat er ook nog iets klaar. En daar was uh, Joop van Es ook getuige van. Maar niet toen uh, Lisette Braams straks een uh, nummer Long Train Running samen met Ruud Jansen gaat doen. Maar je zit wel naar een wedstrijd te kijken tussen Japan en de Verenigde Staten. Ja, en hopelijk wedstrijd wedstrijd. Ja. Want we gingen weg bij de stand 4-2. En een, uh, 20 minuten later was het al uh, 4-7. Uh, uh, we gingen 4-2 en het werd 2-7. Japan die, uh, ja, dat ging een beetje te in die tweede, in die gelijkmakende zesde inning. Achter en volgens kwamen uh, vier, drie man binnen. Nee, twee man binnen voordat er uh, de eerste uitgang was. Er werd er nu ook een bitje gewisseld, in ieder geval bij Amerika. Kramer Chaplin kwam, eruit voor, kwam erop uh, voor uh, Paul Davis. En uh, daar werd nog één keer gescoord. Uh, toen werd het dus, was het dus uh, 7-2. Uh, eerste helft, 7-inning zijn we nu mee bezig. En die duurt al een poosje, want uh, Amerika is behoorlijk aan het terugkrabbelen. De eerste mag ging uit, maar daarna. Een, een, een, de, de tweede man ging ook uit. Daarna de vierde hombring van, uh, van het toernooi. Prachtig mooie bal. Uh, beetje, ja, zeg maar, een beetje op 30 vanuit het linkerveld. Over een muur van 3,5 meter heen. En die uh, daar van Await uh, Hinkel, yeah, de eerste hombrand. Uh, helaas komt er niemand meer op de uh, honken, maar dit uh, was in ieder geval de aansluiting zo'n beetje. 7-3 uh, werd het toen. Daarna twee hompslag van uh, Anthony Bamboom, de eerste hondman gevolgd door een tweehondslag van uh, Rave Rymes. de tweede hondman waardoor uh, uh, die uh, uh, Rimes als maar scoren. 7-4 en dan uh, 7-3 werd dat toen en zojuist is het 7-4 geworden door een uh, weer een hongslag. maar nu van even kijken Marty Gant die sloeg uh, Tyler de korte stop binnen. En daarna komt ook nog eventjes voor Amerika scoren Ted Moses. Die werd ook binnen geslagen, zojuist is dan de derde 0-gevallen. Met er waren er al twee uit en nu vond het 7-2. En nu met drie uit is dus het 7-5. We hebben hier volledige een wedstrijd. Heel leuk om te zien. Uh, de, de, de ploegen zijn op dit moment gewoon elkaar gewaagd. Maar ook Japan heeft nu moeten wisselen van, uh, van de pitcher. Omdat hij natuurlijk drie uh, punten om zijn oren kreeg. Terwijl het eerst nog twee waren, zijn het nu vijf die, die uh, relief pitcher die heeft dan uh, de derde nul de, de gemaakt. En die staan we dus uh, klaar om zometeen met de eerste helft van de 8 te in beginnen jaar. Oké, okay, ik, ik verklapte het al. Uh, we waren ooit uh, getuigen geweest van een heel groot feest ergens bij het uh, circuitpark Zandvoort. Daar speelde Ruud Jansen, maar Ruud Jansen had ook nog uh, een paar dames om zich heen uh, gehad. Eén dame was daar uh, sowieso uh, zeg maar een beetje losvast aan het zingen geslagen. En die andere, dat was ook nog iemand die nog een beetje goed kan sturen... ...maar ook nog een beetje leuk gaan zingen, dat is Lisette Braams. De uitvoering van Long Train Running, gedaan door Lisette Braams en Ruud Jansen. Even niet letten op het geluid, maar het is wel even leuk om naar te luisteren. Frank. gotta keep on pushing mama.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 Don't burn my tower down in my favorite city, London. London. taught me, there is no room for every concern, that's what my father brought me, convince me, don't say I'm your enemy, instead of blaming me for setting lots of people free, so just defend your vodka and cigars, cause I don't gather around businessmen with guitars no more, they lit a candle on TV but burn my little soul and holy book down 25 juni had ik deze uh, man gezien op een uh, krukje in het paard in Den Haag. En hij had een shirt van Jimi Hendrix aan en hij heette Kashmir Hakim. En hij deed mee in de kwartfinales van de grote prijs van Nederland. Leuk, uh, is, uh, het is een heel, uh, ja, niemandalletje eigenlijk, maar er zit wel heel serieus wat achter. Free People, het uh, komt van een EP, De Hillsinger. Dit is uh, de centrale uh, artiest van vandaag. Het is wel een beetje bikkelhard, maar dat is ook voor echte bikkels bedoeld. Hier is Get Your Guns Out van Gangster. En alles wat uit de buurt komt, dat ondersteunen we graag natuurlijk. Gangster was dat. Ze komen uit de rook van IJmer noem maar op. En ze spreiden zich uit in Amsterdam, want het heeft te maken met de opleiding... die een aantal mensen van deze band volgen. En Daan van Putten is inmiddels, geloof ik, klaar met het stukje conservatorium popmuziek. ik denk dat ook dat voor de dame in kwestie geldt. Vrouwke van S de lead vocals doet zij... Uh, trouwens doet zij ook nog uh, daarnaast uh, nog een ander project. Daar kom ik straks op. Uh, de gitaar uh, naast Daan van Putten wordt ook nog uh, bespeeld door Max Westendorp. Bas is van Alex van Damme en Raymond Hubert is de drummer van de band. Let erop, want ik uh, verwacht toch wel dat daar nog wel wat meer uit uh, gaat rollen de komende tijd. Dat was uh, voorlopig het eerste uur van deze zomerzondag uh, bij ZFM. Straks nog een tweede en een derde uur en een vierde uur. En we hebben hier nog Britney Spears en Madonna nog. Me Against the Machine tot aan het nieuws van één uur. Spare. I'm feeling it bad and I can't explain My soul is bare My hips are moving at of rapid pace Can you feel it burn in the tip of my toes running through my veins Ooh. And now now's your turn Let me see what you got, don't hesitate I'm up against speaker trying to take on the music It's like a competition, be a kiss, me I wanna get in the zone I wanna get in the zone I got something to show ya, sexy lady. I'd rather see you bear your soul. If you think you're so hot, better show me what you got. All my.